Drie uur. Het NOS-journaal. Trudy Vendrich. De oppositie in de Tweede Kamer wil extra juridisch advies over de spoedwet. Waardoor er weer betaald moet worden voor een identiteitskaart. De partijen zijn er niet van overtuigd dat de wet goed genoeg is om voor de rechter stand te houden. De Kamer besprak vandaag het wetsvoorstel van minister Donner. Waardoor burgers met terugwerkende kracht weer voor de ID-kaart moeten betalen. Door een uitspraak van de Hoge Raad was de kaart enige tijd gratis... en dat leidde ertoe dat er vijf keer zoveel aanvragen binnenkwamen. De oppositie wil pas verder praten als het juridisch advies er ligt... maar een meerderheid wil deze week nog de knoop doorhakken. De NAVO heeft extra troepen naar de grensstreek tussen Kosovo en Servië gestuurd. Gisteren raakten bij een grenspost... verschillende Serviërs en militairen van de KFOR vredesmissie gewond... Er ontstond een confrontatie tussen beide partijen toen NAVO-militairen begonnen met het opruimen van een blokkade die Serviërs hadden opgeworpen. De Serviërs willen hun invloed in het noordelijk deel van Kosovo uitbreiden. De Kosovaarse regering probeert juist meer greep op de regio te krijgen door meer douanebeambten te sturen. De NAVO-missie steunt de regering in Pristina daarbij. Finland heeft ingestemd met de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europese noodfonds. Een van die bevoegdheden is het opkopen van staatsschulden. Nu doet alleen de Europese Centrale Bank dat. De uitslag van de stemming in het Finse parlement was 103 tegen 66. Ook keurde het parlement de verhoging van de Finse bijdrage aan het noodfonds van 8 naar 14 miljard euro goed. Correspondent Ronin Kreton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 Een uh, op de vijf vinnen stemt op die partij. En de ware vinnen zitten niet in de regering, maar die drukken ja, heel erg een stempel op het beleid. Zeven eurolanden landen hebben er nu mee ingestemd dat het Europese noodfonds meer bevoegdheden krijgt. Morgen stemt het Duitse parlement erover en ook de Tweede Kamer moet zich er nog over uitspreken. Artsen die kinderen met kanker behandelen... willen meer weten over de gezondheidsproblemen... die deze groep later krijgt. Voor hun onderzoek daarna worden 6000 mensen opgeroepen... die vroeg zijn behandeld voor kinderkanker. Het gaat om patiënten uit de periode van 1965 tot 2000. Door verbeterde behandelmethodes... zijn de overlevingskansen van kinderen met kanker enorm gestegen. Bijna 80 overleeft de ziekte nu... terwijl dat 40 jaar geleden nog maar 25 was. Aan de andere kant krijgt drie kwart van de overlevenden later last van andere, vaak levensbedreigende ziektes. De onderzoekers willen weten hoe dat voorkomen kan worden. Het weer zonnig met maxima van 20 graden in het noorden tot 25 in het binnenland. Na zonsondergang koelt het snel af en ontstaan er hier en daar mistbanken. Morgen opnieuw volop zon. ANW-verkeersinformatie. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort staat file na een ongeluk. Tussen Stroe en Voorthuizen 6 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. En in het zuiden op de A2 Belgische grens richting Maastricht. Tussen Gronsveld en Maastricht 2 kilometer. Dat heeft te maken met technisch onderzoek na een ongeluk.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grutteken. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur een reportage over Pukkelpop. U weet nog wel, de drama in België enkele weken geleden. Daarna gaat Elma Draaier in onze dagelijkse opinierubriek en appeltjes schillen. Elma, goedemiddag. Goedemiddag. Waar wil je het over hebben? Ik ga het hebben met uh, Dolf Kars... Hij is ondernemer. Uh, ga ik het hebben over zijn initiatief uh, om een weblog te beginnen... die ons ervan moet overtuigen dat we met z'n allen niet meer dan twee kinderen mogen hebben. Per persoon? Uh, per per, gezien, per leven aan, ineens, ja, per, per, ja, per huis. Hij vindt ja. dat dat de, de norm zou moeten worden... ik geloof niet in de wet vastgelegd, maar wel het streefgetal. Nee, hij begrijpt geloof ik, ook wel dat dat niet kan, maar als streefgetal... en hij vindt ook dat politici het in een partijprogramma moeten opnemen... want we moeten er met z'n allen bewust van worden... dat heel veel problemen op deze aarde voortkomen... uit het feit dat we zo, met zoveel zijn. Ja, ja, ik denk niet dat jij het er mee eens bent, maar dat horen we straks. Okay. Eerst gaan we terug naar Pukkopop. Een, een kort maar hevig onweer heeft drie dodelijke slachtoffers gemaakt op het Pukkelpop Festival in Kiewit bij Hasselt. Er zijn ook tientallen gewonden. Daar zitten ook Nederlanders tussen. Twee van hen zijn zwaar gewond. De 27-jarige Arie van Vliet overleefde nood de storm bij Pukkelpop. Een ijzeren kandelaar verbrijzelde een deel van zijn schedel. 40 dagen na het drama keert de jonge muzikus met verslaggever Guido van Riet terug naar de plek waar het gebeurde. You know what he likes. Because you know what he is like. You know it, but you don't seem to care. We zouden met een groep vrienden naar Pukkepop gaan. Maar al vrij snel kwam ik erachter dat ik uh, toch geen geld zou hebben voor een kaartje. Dus ik dacht. ik, uh, ik haak gewoon af en ik zie jullie wel weer uh, als jullie terugkomen. Maar toen, uh, twee dagen van tevoren, toen uh, had, bleek mijn broer het te druk te hebben met zijn werk. Dus die wilde eigenlijk van zijn kaartje af en die zei van. Uh, wil jij mijn kaartje niet overnemen? So so eigenlijk toeval dat je hier terecht kwam. Ja, ja het was uh, helemaal niet uh, het plan. En uh, eigenlijk kwam het ook niet zo gelegen, want uh, ja, ik had het best wel druk. Ik had wel wat, uh, ik had wat opdrachten voor mijn werk die ik moest doen. En uh, ik zou die vrijdagmiddag zelf uh, op moeten treden. Dus uh, ik moest ook die vrijdagochtend snel weer naar huis om uh, dat optreden te kunnen gaan doen. Maar het leek me wel heel erg gezellig om het even mee te kunnen pikken. Want uh, ja, we gingen met z'n ongeveer 10 mensen uh, die kant op. Dus dat was gewoon, uh, gewoon gezellig. Ja, die donderdag was een hele mooie dag. Het, was, uh, het zou een graadje of 27, 28 uh, gaan worden. Ja, eigenlijk precies uh, de dag zoals we gehoopt hadden dat het zou worden. Hè. Ja, dat was eigenlijk één grote open vlakte met uh, aan de zijkant allemaal kraampjes waar je eten kon halen, drinken kon halen. Ja, er stond een soort uh, uh, reuzenrat waar je, waar je in kon. En uh, er stonden her en der wat, uh, wat podia waar bandjes uh, stonden op te treden. En iedereen liep gewoon uh, ja, vrolijk uh, rond te slenteren zoals je, zoals je hoopt dat het uh, gaat op een festival. Aan het eind van de middag besluit Adi een van de grootste tenten binnen te lopen. Daar speelt zijn favoriete beentje, de Smith Western. Dat stukje weiland waar je nu op zit uit te kijken, daar stond die tent waar jij naar een band stond te kijken. Ja, dat ja, was eigenlijk een soort grote circus tent. Ja, het was helemaal dicht rondom. Waardoor er uiteindelijk ook best wel veel mensen zijn gaan schuilen. omdat Het wel uh, ja, het betrok buiten natuurlijk heel erg. Dus Mensen die wilden wel droog staan, dus het werd wat drukker ook bij dat concert dan... Uh, men volgens mij uh, van tevoren had verwacht. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, moesten die mensen toch weer allemaal naar buiten omdat het fout ging. Exit the tent. Toen, uh, toen keek ik naar boven en daar hingen een soort van uh, kroonluchters. Uh, maar dan van zwaar uh, metaal. En er hingen ook niet echt, uh, niet, geen kaarsen aan in elk geval. Uh, en ik dacht nog, ik had ze eerder op de dag ook al gezien. En ik dacht van, nou, stel je voor dat er nou iets met die tent gebeurt als die instort dan... Uh, ja, dan is dat iets wat in principe overbodig is, maar wat best wel hard uh, op je hoofd krijgt. Uh, eigenlijk het volgende wat ik me echt concreet herinner, uh, ja, dat was een, een dag later uh, dat ik wakker werd uit de narcose. Ik ben onder die tent vandaan uh, gehaald, wat ik me heb laten vertellen en op een brankaar gelegd. Iemand heeft het gezien dat jij dat op je hoofd kreeg dan? Wat ik me heb laten vertellen liep er nog uh, één iemand uh, bij mij. En die heeft toen gezegd van, uh, ja, Ari is nog binnen. En uh, toen uh, hebben mensen volgens mij van de, van de EHBO of van de, uh, ja, van de hulp in elk geval, die hebben mij uh, naar buiten gehaald. De hulpdiensten zijn vrij snel ter plaatse. Gewonden worden verzorgd. In totaal zijn er elf lichtgewonden, 60 zwaar gewonden. En uh, toen ben ik naar uh, het ziekenhuis in Diest vervoerd met uh, gillende sirenes. En... Uh, daar, zelfs daar konden ze me niet helpen, omdat ze niet uh, gespecialiseerd uh, genoeg waren. Dus toen moest ik naar het ziekenhuis in Leuven. Ja, ik zag op een gegeven moment, toen ik me omdraaide, dat mijn kussen waar ik op lag, uh, dat het helemaal onder het bloed zat. En ja, dan heb je gewoon geen idee wat er gebeurt. En dan denk je van, het liefste zou ik hier nu uh, zo snel mogelijk vanaf zijn. Uh, wat, wat voor verwonding had je nou precies? Wat was er nou precies gebeurd? Ja, ik heb die, uh, ik heb dus een deel van de constructie op mijn hoofd gekregen. En uh, dat heeft mijn schedel uh, vlak achter mijn oor verbreizeld. Uh, ja, daarbij is gelukkig net niet, uh, zijn niet mijn hersenen geraakt dus dat uh, heeft me eigenlijk wel uh... ja, hoe moet je dat omschrijven dat heeft me wel gered zeg maar. want mijn schedel is dus wel verbrijzeld en ik ben gelijk geopereerd om de splinters uh, uit mijn uh, hoofd te laten verwijderen uh, en ik heb een zware hersenschudding opgelopen maar uh, gelukkig niet echt blijvend letsel, behalve dat ik nu nog steeds een gat van uh, zo'n 5 bij 5 centimeter in mijn hoofd, uh, in mijn schedel heb. Maar het scheelde dus eigenlijk ontzettend weinig, of je was er niet meer geweest? Ja, ja de, ik heb na de operatie ook wel 30 keer uh, gehoord van verschillende artsen en uh, verplegers hoeveel uh, geluk ik eigenlijk wel heb gehad. Uh, want als, dat, uh, als die paal een centimeter meer naar links was uh, terechtgekomen, dan was die waarschijnlijk uh, op mijn hersenstam uh, terechtgekomen. Waardoor ik uh, ja, of zwaarder gehandicapt uh, zou zijn of gewoon uh, zou zijn overleden. Het is ook wel fijn om dingen weer te kunnen doen. Want vooral de eerste dagen als je wakker wordt in het ziekenhuis. Dan uh, heb je niet echt het idee dat je... Ja, je weet niet hoe snel je er weer bovenop bent. Dus voor hetzelfde geld uh, ja, lig je voor altijd in een bed. En het, ik was uh, in het begin ook doof aan mijn ene oor. En dat uh, begint nu langzaam, maar zeker ook weer, uh, begin mijn gehoor weer terug te komen. En dat, dat, dat soort dingen zijn wel heel fijn als je weer voor het eerst uh, gewoon naar muziek kan luisteren. Ja, eigenlijk ben je dan blijer met naar muziek luisteren dan, uh, dan dat je daarvoor bent geweest. We zijn hier bij uh, de stam van een boom die... Uh, ja, echt bij de grond is afgebroken. En daar staat iets uh, opgeschreven, hè? een soort herdenkingstekst. Wat staat ja. er? Uh, ja, er staat voor de secondes dat het scheelde. Voor het slachtoffer. Voor ons en onze pijn en angst. Rest in oh. peace staat er ook onder. Ja, ja. ja dat heeft het toch uh, aangericht, zo'n uh, storm. So je probeert er misschien nog een positieve draai aan te geven hè? richting volgend jaar. Uh, ja, het lijkt mij uh, zelf wel leuk en uh, mijn uh, vrienden eigenlijk allemaal ook... om volgend jaar uh, op, op, op, uh, op te kunnen treden met mijn bandje. Uh, ja, als, als uh, overwinning op de elementen, zeg maar. Want uh, ja, om te laten zien dat de storm uh, mij niet uh, klein gemaakt heeft. Uh, ja, lijkt het lijkt me wel leuk om, om ja, misschien uh, vroeg op de dag uh, op een of ander podium... Uh, op te treden. The she has seen because you... Ik ben Dennis Verder. ik ben uh, 25 jaar en ik ben de drummer van Boring Pop. Ja, ik ben uh, Kees van Vliet, ik ben 24 jaar en ik ben de bassist van Boring Pop. Uh, ja, Boring Pop is uh, ons bandje waarmee we. Uh, Muziek maken die niet al te pretentieus is, eigenlijk. Gewoon uh, lekker muziek maken. En jullie hebben ook een zanger? Yes, Ari. Maar Arie kan even niet meedoen. Arie kan niet meedoen. Nee, Arie heeft natuurlijk. Uh, ja. Arie heeft weer eens wat, uh, <laughs> wat opgelopen, zeg maar. Hij heeft een paal op zijn hoofd gehad. Maar dit was wel spannend, hè? Ja, Arie is. Uh, behalve onze zanger is hij ook nog eens mijn broer. Uh, en ik kreeg dus inderdaad de avond zelf al. Uh, kreeg ik bericht van ja, hij moet nu naar het ziekenhuis. En uh, eerst naar het ene ziekenhuis, toen weer door naar het andere ziekenhuis, omdat het er toch niet goed uitzag. Dus dat was inderdaad ook wel uh, even spannend. Maar het was, ja, het was heel raar eigenlijk dat het zo liep, ook omdat ik mijn kaartje... Het was eigenlijk mijn kaartje waarop Ari daar was, want ik had mijn kaartje aan hem cadeau gedaan. En hoe is dat uh, om hem dan weer hier, uh, hier in de kamer te hebben of hier weer in Rotterdam uh, te zien? Ja, ik ben blij dat hij nu weer uh, hier zit, gewoon in zijn eigen, zijn eigen plekje. En ik ben ook blij dat hij weer met van alles en nog wat bezig is. En dat hij weer wil gaan oefenen straks als dat kan en zo. Dat we gewoon weer uh, aan de slag kunnen. Het verhaal van Arie van Vliet die samen met verslaggever Gido van Riet terugkeerde naar het terrein van Pukkelpop waar hij zwaargewond raakte. One falls And no memory at all They're just a waiting list Some yelling Some talk, Some quiet Some small And they nibble on Well anyone know can do For you though Took a hit Straight through the room, we all give away our goods too soon, and we. What all Van Raccoon. Wie scheelt er vandaag ons appeltje? Dat is columniste Elma Draaier, columniste van Trouw en Vrij Nederland onder andere. Elma goedemiddag. Goedemiddag. Je zei net al uh, dat je een appeltje wil schillen met uh, Dolf Kars. Leg nog even uit waarom, als je wil. Ja, hij is een initiatief begonnen. De, de man is ondernemer en hij is een initiatief begonnen. Dat heet To Save Our Future. Dat is een weblog onder het motto... What can you do? Stop at two. En dat wil zeggen... Je mag niet meer dan twee kinderen doen, hebben. En uh, daarmee uh, lever je een goede bijdrage... aan uh, de instandhouding van deze aarde. Ja. Of de overleving, dat weet ik niet zo goed. Maar in ieder geval, dat is het bericht. Je mag niet meer dan twee kinderen hebben. En Dolf Kars zou het liefst zien... dat we mensen die het meer hebben op, daar een beetje op aankijken... Uh, begreep ik uit een bericht in Dagblad de Pers. En hij zou ook graag willen dat politici het als programmapunt opnemen... in hun uh, partijprogramma's. Ja. Hij is aan de telefoon of aan de lijn. Goedemiddag, Dolf Kars. Goedemiddag. Heeft uh, Elma tot nu toe een samen, goed samengevat? Absoluut, ja. Ja. ja. Maar kunt u er iets meer over vertellen? Ik heb drie kinderen. Ja. Wat heb ik verkeerd gedaan? Nou, u hebt niks verkeerd gedaan. Uh, u bent op dit moment uh, aanwezig bij de discussie. En, en dat is ook het hele doel uh, dat ik heb met het webblog. Uh, mensen eigenlijk bewust laten zijn van de verantwoordelijkheid die we naar de toekomst toe hebben. Dus ik heb iets onverantwoordelijks gedaan naar de toekomst toe? Nou, mensen hadden blijkbaar met u er nog niet voldoende over gesproken. <laughs> ah, ik kan er niks aan doen. Waarom zouden we moeten streven naar maximaal twee kinderen per gezin? Nou, eigenlijk wat me opviel de laatste tijd... is, is in eerste instantie die milieutoppen die niet slagen. Uh, waar overheden naar elkaar kijken en zeggen... als jij het niet doet, doe ik het ook niet. Um, op het nieuws een aantal weken geleden wordt verteld... dat de wereldbevolking stijgt tot 10 miljard. En wat me dan opvalt is dat niemand reageert. Niemand doet iets, terwijl we allemaal weten dat er voedselschaarste is. Um, dat er ontbossing gaande is in Brazilië. Uh, illegaal, waar ook mensen zeggen van de overheid kan daar niks tegen doen. Ik denk... In eerste instantie dat overheden heel veel kunnen doen. Maar ik denk dat burgers, en zeker door hierover te gaan praten met elkaar. nog veel meer zouden kunnen doen. Ja, maar doordat ik drie kinderen heb gekregen. Uh, wat is de relatie met die ontbossing? De, on de ontbossing is dat we de wereld aan het opbranden zijn. En um, ont ontbossing helpt daar natuurlijk. Uh, werkt daar flink uh, bij tegen. Um, de drie kinderen, kijk, ik kijk niemand aan op het aantal kinderen dat hij nu heeft. En ik kijk ook niemand aan op het aantal kinderen dat hij in de toekomst heeft. Ik zeg alleen, laten we wel kijken bij ieder kind dat we extra graag zouden willen. Uh, wat dat betekent voor de aarde. Dat is gewoon een extra belasting. En een extra, ja, zoals dat in Amerika noemen, carbon footprint uh, die dat achterlaat. Ja. Maar de, u, u zegt dus eigenlijk dat meer dan twee kinderen uh, slecht is voor deze aarde, hè? Ik, dat is ze, ja, wat u zegt, ik ja. zeg eigenlijk, als het niet uh, absoluut nodig is... Probeer het dan te voorkomen. Kijk, er zijn een heleboel manieren waarop we um, zeg maar, ja, het opbranden van de aarde tegen kunnen gaan. We zijn ook al met een heleboel goede dingen bezig. Maar de overheden zijn op dit moment bezig met het bestrijden van crisis. Ja. En um, bij, op dat moment denk ik van ja, gaan we nu een paar jaar met z'n allen aan zitten kijken hoe de crisis wordt bestreden en over een aantal jaar weer verder met het aanpakken van het milieu? Of zeggen wij nu als burgers, nou misschien kunnen wij wel iets betekenen? Ja, maar wat mij een klein beetje, wat ik raadsachtig vind, u heeft het net over een nieuwsbericht dat u hoorde waarin wij uh, zullen exploderen binnen, zo, binnen nu en afzienbare tijd uh, ja. qua bevolking. Maar uh, wat over het algemeen gehanteerd wordt als, als cijfer... door, door uh, uh, mensen die daarin uh, hebben, hebben doorgeleerd... is dat juist dat de wereldbevolking in de tweede helft van de 21ste eeuw... ongelooflijk gaat afnemen. Dus gaat krimpen. Ja. Uh, dat, dat, en dat is niet alleen in het Westen zo. In Europa is dat al een groot probleem. Dat we, de, dat we veel te weinig kinderen krijgen. Want daarmee zitten we ver onder het cijfer dat je nodig hebt. En mag ik, namelijk, ik vragen, wat voor een probleem is dat? Het, we hebben 2,1 kind nodig om een beetje in evenwicht te blijven. Per vrouw. En de, dat is nu 1,7. En dat, daarmee zitten wij nog relatief hoog in Nederland. 1,5 is het in Europa. Maar ook in de rest van de wereld daalt het geboortecijfer. Dus ik begrijp niet zo goed. Dit is dus een probleem dat zichzelf aan het oplossen is. Dus waarom moet deze oproep doet? Nou, het, het, wat u zegt, zeg maar, de cijfers over of de wereldbevolking stijgt of, of daalt op dit moment. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dat we sowieso zouden moeten kijken, wetenschappers, van goh, wat zou eigenlijk de hoeveelheid mensen op de aarde zijn die de aarde aankan. Ik denk dat we daar al ver overheen zijn. Ik denk dat de mensen die er op de aarde zijn... ook allemaal veel meer gaan consumeren. Kijk naar, naar, naar India en Afrika. Dat komt pas net op gang. Dus dat, dat opbranden van de aarde dat zal nog wel een tijdje exponentieel toenemen. Um, ja, en ik, nou, dat, ik denk. Dat, dat dus niet, want die bevolking neemt alleen maar af. Er komen heel andere problemen, namelijk krimpregio's... Uh, en hoe je dat allemaal in stand houdt. Maar dat is het maar echte dat, dat probleem zei... dat er aandreigt te komen. Hè? Er was nog een CER-advies in maart van dit jaar. Ja, maar waar u zegt het, het fantastisch dat het daarover gaat. Dat is de Sociaal-Economische Raad. Het zijn economische belangen waar het daarbij om gaat. Het gaat om de portemonnee van de mensen. En ik nee, denk dat dat even ondergeschikt is. Dat CER-advies heb ik gelezen. En dat heeft ook zeer veel oog voor, voor, zal ik maar zeggen, de duurzaamheidsaspecten, waar u zich warm. Voor, maar, waar, waar, u zich, eh, eh, waar u voor pleit dat we daarnaar kijken. Maar die zegt ook, ja, we moeten ook kijken... hoe gaan we al die krimproblemen oplossen? Ja. Dus ik, ik, het is volgens mij een oplossing voor een niet bestaand probleem. Oh, ik, ik zeg in, in ieder geval niet dat het de enige oplossing is. Ik denk een aantal zaken waarmee we bezig zijn... dat die ook absoluut doorgezet moeten worden. Hebben voor dat soort krimproblemen tegengaan. Maar bijvoorbeeld een feit dat de Bosatlas net aankondigt... dat ze hun kaarten aan moeten passen... omdat de Polen veel harder smelten dan ze verwacht hadden... Um, ja, weet je, ik vind het zo, zo uh, hypocriet om de andere kant op te kijken... en te zeggen, het is niet ons probleem, het geldt niet in onze tijd. Ik denk dat wij een generatie zijn... wat is daar hypocriet aan? Ik, ik ga af op wat uh, mensen die ervoor hebben doorgeleerd over zeggen. Er is niks hypocriet aan... Nee, ja, kijk, ik denk dat wij praten nu in Nederland hierover. Hè, en zeker Afrika en India zouden hierover moeten praten. Wij zijn een maatschappij die communicatiemiddelen, ruimte en geld tot beschikking heeft. Wij zijn degene die de rest van de wereld eigenlijk deze boodschap zou kunnen verkondigen. Dus daarom denk ik ook dat wij degene zijn die, er, ja, die ermee bezig zouden. Maar, ja. maar waarom vind jij het kwalijk? Wat, wat, wat stoort jou eraan? Ik, Dit, uh, ik, even los ik, van de vraag of het een probleem is. Het is geen probleem, zeg je. Maar stel dat het wel een probleem was. Nou, ik, ik vind dat politici zich hier niet mee moeten bemoeien dat overheden zich al helemaal niet mee moet bemoeien. En dat eigenlijk niemand zich daarmee moet bemoeien. Het is iets jij, van onszelf, eh, zeg Het is hij. iets van jezelf. Het is, je hoort tot de persoonlijke levensfeer. En ik zou het erg kwalijk vinden als er inderdaad een klimaat ging ontstaan... Wat, ook, wat je nu ook al leest van ouders van grote gezinnen... die erop aan worden gekeken als ze meer dan twee kinderen hebben. Daar moet je afblijven. Dat, dat vind ik echt dat vind ik een verkeerd soort bemoeizucht. Ik ben ook wel benieuwd wat meneer Kars daarvan vindt. Nou, is, uh, gisteren, ik heb gisteravond een mevrouw aan de telefoon gehad... de voorzitter van de belangrijke... Een vereniging voor grote gezinnen. Een mevrouw met zes kinderen. Ja, ik zou je ook bellen dan. Uh, ja, absoluut. Dat zijn, dat zijn <laughs> allemaal mensen die het fantastisch vinden om veel kinderen te hebben. Ik vind het ook fantastisch om veel kinderen te hebben. Alleen. Die tijd is het niet meer. We moeten met z'n allen naar de toekomst kijken. En maar dat mag op... u zelf weten, zegt uh, Elma. Of die, ja, of die de, tijd. Elma is. zegt, de overheid hoort zich daar niet mee te bemoeien. Nee, en dat en ben politici ik... ook niet. Ik, ik zou nooit op een politicus stemmen die in zijn partijprogramma opneemt... zeg mevrouw, we mag, mag, moet er bij twee kinderen aan. Dat, is, niet dat is denk ik ook het grote probleem voor politici. Die kunnen dus eigenlijk om hun eigen verkiesbaarheid te beschermen... dit soort dingen niet aankaarten. Het is een heel gevoelig punt. Nee, maar dat is ook terechtgevoelig. Er staat, zoals u ongetwijfeld weet, in artikel 16... van de universele Verklaring voor de Rechten van de Mensen... dat iedereen recht heeft op gezinsvorming. Ja. En daar treed je in. Als je, als je zegt, ja, oké, okay, je mag een gezin... maar je mag er maar één of je mag er maar twee. Dat is ook het afschuwelijke van de Chinese bevolkingspolitiek. Het pakt ja. nog slecht uit voor vrouwen ook. Want je ziet dan in de praktijk dat, die, dat ouders... een grote voorkeur voor jongetjes hebben... zodat er ongelooflijk ingewikkelde problemen ontstaan. Dus wij, wij moeten ons... Dan niet meer moeien zou ik zeggen. Nee, ik denk voor ons is het makkelijk praten nu nog. Wij leven in een, in een soort van toppunt van welvaart. We kunnen met z'n allen zoveel nou, geluk nastreven. Zeg ook niet iedereen nu na meer. Maar... Nou, maar we, we kunnen zoveel geluk nastreven als we willen. He, daar, kun, daar kun je zo hard voor gaan als je wil. Maar we gaan met z'n allen tegen een grens aanlopen. We rennen op een afgrond af... die we eigenlijk allemaal wel kunnen verklaren op dit moment... maar waar we eigenlijk nog niet naar willen kijken. En misschien is dat omdat die afgrond pas over twee, 300 jaar reëel wordt. Maar ik denk dat we daar nu mee bezig zouden moeten nou, zijn. Hoeveel kinderen heeft u zelf? Mag ik Vragen? Uh, twee, en, en had u er graag meer gehad, als ik u goed hoorde? U zegt, ik wil ook graag veel kinderen. Nou, dat had gekund. Um, ik heb bij beide kinderen heb ik toch even stilgestaan en gedacht: Goh, wat betekent dit voor de aarde? Maar ook die twee, moet ik eerlijk zeggen, voor Nederland is dat relatief te veel. Als je van 1,6, waar het gemiddelde nu ligt, naar 1,2 terug zou willen zijn. En u voelt zich daar ongemakkelijk over? Nou, toevallig vanochtend in het radioprogramma zei ik aan het eind. Um, ik ga nu mijn twee kinderen naar school brengen. En besefte, ja, eigenlijk is dat ook al te veel. Dus ik voel me daar niet oh, hey. ongemakkelijk over. Maar ik besef dat ik het verleden niet kan veranderen. maar wel ja, met de toekomst bezig kan zijn. Nou, dat is precies dat u zich daar ongemakkelijk gemakkelijk over voelt, over het feit dat u zich voortgeplant, dat vind ik uh, nou, eigenlijk ongelooflijk treurig. <laughs> Vooral dan... voor die kinderen ook trouwens. Ja. ja, want wat zeggen uw kinderen ervan, meneer uh, Kars? Nou, ja, ik heb een van mijn kinderen gevraagd: goh, hoeveel kinderen wil jij later? Toen zei hij twee. Toen vroeg ik hem van: goh, waarom wil je er geen twee of drie? Dat is toch gezellig. En toen zei hij, dat mag toch niet. Toen ah. besefte ik, dat is precies niet wat ik wil horen. Ik wil dat mensen erover praten en snappen dat we het doen om de grondstoffen en de, de ontbossing en dat soort zaken tegen te gaan. En niet dat we het doen om elkaar te kwellen en te zeggen van je mag niet meer. Want sommige mensen hebben het ook echt nodig voor hun levensvoorziening. Of sommige mensen krijgen ineens een drieling. die kunnen er niks aan doen. Nee. Goed, nou, dit debat gaat vast nog wel even door. Dolfkars en Elma Draaij. Bij de dank. Dank u wel. Graag gedaan. Dit is de dag. Zit erop. Kijkt u vooral nog even op de website. Dit is de dag. Nu kunt u dingen teruglezen. Terugluisteren. Zometeen na het nieuws van half vier. De Villa. Villa VPRO met Tesselblok. Blok. Goedemiddag Tessel. Dag Elsbeth. Wij hebben Bertus Hendricks, de gast. Hij is Midden-Oosten deskundige verbonden aan het instituut Klingendaal. hij is net terug van een tiendaagse reis naar Egypte. Hij kwam in dat land voor het eerst in 1969. Hij is er daarna nog vele malen geweest. Hij heeft er zelfs heel kort gewoond. En hij was er nu voor het eerst sinds de omwenteling en de val van Mubarak. En hij vertelt zijn belevenissen en indrukken. En hij kijkt vooruit naar de verkiezingen die eind november daar gehouden worden. Dat zometeen in de villa. Nu eerst het nieuws, gelezen door Trudy Vendrig. Radio 1. Het NOS-journaal. De oppositie in de Tweede Kamer wil extra juridisch advies over de spoedwet van minister Donner. Waardoor er opnieuw betaald moet worden voor een identiteitskaart. De partijen zijn er niet van overtuigd dat de wet goed genoeg is om voor de rechter stand te houden. De Kamer besprak vandaag het wetsvoorstel van de minister.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 Staatssecretaris Bleker en Staatssecretaris Atsma hebben met het bedrijfsleven afspraken gemaakt over een nieuw mestbeleid. Kern is dat elke veehouder met een mestoverschot een deel moet aanbieden bij erkende verwerkers. De branche kan zo commerciëler worden en mest verwerken tot nuttige producten.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 Anebe ah, verkeersinformatie De avondspits is net begonnen met een aantal dagelijkse files in de Randstad. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort is nu veel verdraging. Tussen Stroe en Voorthuizen staat 6 kilometer fieler. Heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk van vanmorgen. En op de A10 west richting Den Haag is zojuist een ongeluk gebeurd bij Sloten. Twee kilometer fieler staat erachter. Twee rijstroken zijn dicht. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn bij u op deze zender Radio 1 tot half 5. En wat bieden wij u? Na vier uur ons buitenlandpanel over Israël en Turkije en over de mogelijk grote redder van het failliete Westen, China. En daarvoor een gesprek met Midden-Oosten-deskundige Bertels Hendricks. Hij is net terug uit Egypte, het land waar hij al meer dan 40 jaar komt... waar hij kort gewoond heeft. En wat hij nu voor het eerst na de Arabische lente... en de val van Mubarak weer terugziet. En als toetje het laatste deel over onze wereldburger Tama Satria... de onvermoeibare Indonesische anticorruptieactivist. Geef uw reactie op alles wat u hier hoort bij ons... via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa, VPRO. Het landelijk elektronisch patiëntendossier werd vorig jaar keihard onderuitgehaald in de Eerste Kamer. Er kwam geen wet. Nu is er een regionaal alternatief in de maak. Organisaties van huisartsen en apothekers gaan het uitwisselen van patiëntengegevens nu in eigen beheer doen. Dat maakten ze gisteren op een persconferentie bekend. En CDA-kamerlid Pieter Omzicht was daarbij. Meneer Omzicht, goedemiddag. Goedemiddag. U heeft eind juni uw zorgen geuit over een mogelijke dergelijke doorstart. Heeft u ook vastgelegd in een motie, die is ook aangenomen. Wat stond daar precies in? Wat waren uw zorgen? Mijn zorgen uh, waren tweeerlei. Dat de privacy niet goed gewaarborgd zou zijn. Ja. En twee, dat patiënten en consumenten uh, niet betrokken zouden zijn bij het nieuwe uh, patiëntendossier. Mm -hmm. Kijk, toen de Eerste Kamer dat afgeschoten, toen was het duidelijk dat het veld het zou moeten doen... En als je een wet hebt, en ja. wij zijn voorstander van een wet die dat regelt, dan kun je er helder de rechten van patiënten in vastleggen. Ja. Dan kun je ook als overheid uh, veel makkelijker uh, eisen opleggen aan zo'n patiëntendossier. Mm -hmm. Nou, Zonder die wet, want die is in de Eerste Kamer gesneuveld, want dat vind ik nog steeds jammer, uh, moet, uh, moeten de partijen die dus samen die gegevens aan gaan uitwisselen dat doen. Ja, dat begrijp ik. En dit waren de zorgen die u uiten. Nu was u daar gisteren, bent u gerustgesteld door wat zij daar uh, aan te bieden hadden? Oh. Ik zat al tegenover twintig mensen. Ja. En dat waren dus allemaal huisartsen en uh, iemand van de verzekeringsmaatschappij en ICT-mensen. Ja. Maar er was geen enkele vertegenwoordiger van een patiënten- of cliëntenorganisatie aanwezig. Mm -hmm. En de privacy-experts die wij wilden dat erbij bij betrokken waren, daarvan was ook geen spoor. Oh. En ja... Wat heeft maar de plannen die ze hebben, voor als ik het goed begrepen heb. Ik was natuurlijk niet bij die persconferentie, ik heb het uit de krant, die zijn wel zo dat zij zeggen. Uh, wij, er kan niets gedaan worden zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de patiënt. Zorgverleners moeten zich uh, hoeven zich niet aan te sluiten. doen dat vrijwillig. En als je toegang wil hebben tot de gegevens, moet je een apart zorgverlenerspasje hebben. Dat klinkt redelijk netjes. Nou, dat gedeelte is redelijk netjes gegregen in de nieuwe set. Heeft daarover geen misverstand. Mm -hmm. Um, hebben ze echt wel hun best voor gedaan. Het is trouwens hetzelfde als in oude uh, zetten. Ja. Maar dat is prima. Maar wat is niet goed geregeld is, is dat er. Uh, issues zijn zoals het inzagerecht ja. en zien wie er bij je gegevens gezeten heeft. Dat was in de oude wet wel geregeld, dat is nu helemaal niet meer geregeld. Mm -hmm. En bij de dagelijkse besturing en wanneer er beslissingen genomen worden over hoe er omgegaan wordt en hoe het dossier doorontwikkeld wordt, zitten de mensen die wij gevraagd hadden in die motie die bijna kamerbreed aangenomen is, dus in zich geheel niet op, op, op tafel. Nee, dus... Wat mij betreft is het daarmee dus gewoon een elektronisch doktoren dossier geworden. Het is dus geen elektronisch patiënten waar we het over hebben. Mm -hmm. Maar het zijn gewoon de doktoren die onderling gegevens aan het uitwisselen zijn. Juist. Dan moeten we dat ook maar zo gaan noemen. En uh, u maakt zich ook zorgen over dat uh, zogenaamde landelijke schakelpunt. Hè? Dat is het netwerk wat die gegevensuitwisseling mogelijk moet maken. Dat lag al helemaal klaar voor die wet die uiteindelijk ja. is afgestemd. Daar wordt nu ook gebruik van gemaakt. Maar wie, wie heeft daar dan nu het toezicht op? Nou, dat is nog iets wat we uh, over anderhalf weken met de minister moeten bespreken. Dat als we daarmee doorgaan, uh, welk toezicht erop bestaat en hoe die gegevens uitgewisseld gaan worden. Want dat is mij in alle eerlijkheid nog niet 100% duidelijk geworden. Mm -hmm. Wat mij wel duidelijk geworden is, is dat uh, tussen 29 juni en nu ben ik in ieder geval niet minder ongerust geworden over massale gegevensuitwisseling en privacybescherming. Juist. Het hele diginota, nota je even daarna gehad. En uh, ook daar heb ik dus nog wel mijn vraag over hoe dat nou goed geborgd is. En heel belangrijk, wie er nou aansprakelijk is als er eens een keertje wat misgaat. Als er wat misgaat, want, ja, want dat is ook niet helemaal duidelijk. Hè? Er komt een soort stichting die ja. eigenaar wordt van dat schakelpunt. Daarboven zit dan weer een stichting van de zorgverleners. En het geheel wordt betaald door de zorgverzekeraars. Ja, nou kijk, links of rechtsom wordt alles uh, betaald uit de tarieven van de zorgverzekeraars. Dus dat lijkt me heel logisch. Mm -hmm. dat, uh, het is niet dat zo dat... dat die daarvoor in ruil kunnen zeggen, laat ons eens een kijkje nemen stiekem. Nee, nee, nee. Dat is dan wel weer goed geborgd. Ik bedoel, daar, daar heb ik geen twijfels over. En daar uh, hebben doktoren over veel te groot belang bij om dat ook niet te laten gebeuren. Mm -hmm. dus dat is wettelijk verboden, uh, dus dat gaat niet gebeuren. Maar in de oude wet, bijvoorbeeld toen we nog een wet hadden... toen hadden wij voorgesteld dat als een dokter onbevoegd uh, kijkt in een dossier... en daar helemaal niks te zoeken heeft... Mm -hmm. en laten we even gewoon vaststellen dat dat gebeurt gewoon op dit moment. En uh, dat is bij de politie ook wel eens gebeurd. Hè? Toen ik een bekende voetballer een politiedossiertje kreeg... Er zijn er 300 politiemensen in Nederland geweest... die geprobeerd hebben in dat dossier te gaan kijken. Dus dan weten we even waar we zitten in Nederland. Um, dan hadden wij ook een grote straf in de wet gezet. Dat was voor de wet. Dan zou je zeggen van nou, als u het echt de bond maakt... en u zit gewoon maar te vissen in een andermans dossier... Nou, ja. dan kunt u uiteindelijk uit die beroep ontdekt worden. Nou, maar nu zitten we tenslotte dus met dat probleem. Er is geen wet. Ja. Uh, wat heeft u nu eigenlijk nog voor wettelijke middelen... om dit tegen te houden? Alleen de wet op de privacy misschien, maar verder kunt u eigenlijk niks. Nou, wij kunnen natuurlijk het college collegebescherming persoonsgegevens vragen uh, of dit allemaal binnen de grenzen is. Mm -hmm. um, om dit allemaal door te gaan, uh, laten gaan, is nog een aantal kleine wetwijzigingen noodzakelijk. Ja. Uh, en daarover uh, uh, gaan wij ons nu beraden of wij dat nou wel zo wenselijk vinden in deze vorm. Okay. Ik zou het heel fijn vinden als voor het overleg van 8 oktober ja. de uh, zorg, uh, de mensen die nu het uh, schakelpunt willen doorzetten... Mm -hmm een heel hoog signaal geven op welke wijze de patiënten en consumenten er wel bij betrekken... en op welke wijze ze wel met de privacy omgaan. Als ze dat niet doen, dan overwegen wij om hier niet akkoord mee te gaan. Goed, en dat komt dus 8 oktober, wordt dat in de Kamer besproken? Nou, ja, of was het was 6, oktober? 6 oktober? Niet volgende week donderdag in ieder okay. geval. Ik weet niet waar we dan zitten. Het vervolg dan van het elektronisch patiëntendossier... wat nog steeds er eigenlijk, eigenlijk boven de markt zweeft. Meneer Omzicht, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Tijd nu voor onze dagelijkse serie... wonderlijke, maar ware verhalen. Pst, één minuut. Nou, het is begonnen met Kinderspel. Daarna heb ik de postcode bingo gespeeld. Toen won ik, dat was nog in guldens, 15.000 gulden. Met uh, topscore 4000 gulden, met uh, puzzeltijd heb ik bij elkaar denk ik wel 20.000 euro gewonnen. 2 voor 12, dat was dus 4000 euro. Met Boggle hadden we iets van 1500 euro. Allround reis naar China en uh, cijfers en letters, ja, iets van 1000 euro. Bij puzzeltijd was ik zelfs zo gehaaid om alle afleveringen die geweest waren, om daar de piramides van te noteren. Want dat bleek, bepaalde piramides kwamen terug. En die kwamen in dezelfde volgorde terug. Ik heb heel vaak gehad dat ik wist welke piramide er kwam. Ik wist het al toen ik, toen ik het eerste woord van drie letters zag. Heb ik bewust gewacht tot de minuut bijna om was. En toen zei ik het pas, om de spanning op te bouwen. Heel doortrapt. Ja, ik vind het niet belazen, hè. Het is gewoon gebruik maken van. Je bent puzzelaar of je bent het niet... U hoorde één minuut gemaakt door Maartje Duin. Cultuurredacteur Anton de Goede zit hier naast mij. Welkom, Anton. Je hebt een boek bij je. Chassel. Het wordt ja. uh, volgende week pas officieel gepresenteerd. Jij hebt het al in handen. Een boek van Mark Boog. Het lot valt altijd op Jona, is de ja. titel. Mm -hmm. en, en er is een ondertitel, he. staat op de achterkant vond ik zo mooi: een aangrijpend verhaal over de kwetsbaarheid en onverwoestbaarheid van een kind. Ja. En gaat het nu over een kind... of gaat het eigenlijk over de ouders van dat kind? En misschien wel speciaal of in het bijzonder over die twee. Um, even zeggen, centraal staat deze jongen die zeven jaar oud is... en die plotseling moet worden opgenomen in een ziekenhuis... die zwaar ziek blijkt te staan. Wat hij eigenlijk mankeert, is niet helemaal duidelijk. Hij leidt aan epileptische aanvallen... En hij heeft huidproblemen mm -hmm. uh, en belandt in coma. En het is dus het, het verschrikkelijke verhaal van twee ouders die dat moeten meemaken. En die aan de kant van dat bed in dat ziekenhuis uh, zitten. Het is een roman, hè? Het is een roman, mm -hmm. maar het is ten dele ook gebaseerd op uh, nauwkeurige verslagen van het ziekenhuis. Die Mark Boog heeft uh, laten komen omdat hem als vader iets soortgelijks is overkomen. En die uh, ziekenhuisverslagen, die zijn authentiek. Dus het verhaal klopt in zoverre geheel en levert een, een bestaand beeld op. Waar leidt hij aan, zou je vragen? Dat wordt niet helemaal duidelijk. Het is een of andere onbekende auto-immuunziekte. Mm -hmm. uh, en in die periode die hij beschrijft, die weken van zorg en angst... aan de rand van het bed in het ziekenhuis, die beschrijft hij in dit boek... Het is fictie en het is non-fictie. Non-fictie zijn die verslagen. Ja, die gebruikt hij letterlijk. Die gebruikt hij letterlijk. En hij uh, laat twee ouders, uh, zegt hij, aan zijn fantasie uh, ontspruiten. En hij zegt, ik heb me gevraagd van waarom het een nog het ander... of het een en het ander. En hij zegt, ja, ik wilde het verhaal vertellen van wat er gebeurt... als je opeens in zo'n krankzinnige situatie belandt. En vreemd genoeg of paradoxaal genoeg... kan ik dat het best vertellen aan de hand van fictie. Wat gebeurt er dan als je in zo'n situatie belandt, vroeg ik hem. Je bent echt van de wereld, is, is mijn ervaring. Je uh, tijdsbesef, daar, daar klopt er ook niets meer van. Wat dat betreft was het terugvragen van die verslagen ook uh, opvallend. Ik, ik had er geen idee van dat uh, bijvoorbeeld de periode intensive care... dat dat maar vijf dagen... Ik was er vol van overtuigd dat we daar twee weken gezeten hadden. Niet eens naar mijn gevoel, maar werkelijk. Bleek maar vijf dagen te zijn geweest. Die twee hele zware aanvallen in het begin. Ik dacht dat er toch wel tenminste een dag tussen zat... Blijken binnen een uur op elkaar gevolgd te zijn. Dat, dat, daar klopt niets van, van je hele tijdsbesef. Terwijl de rest, want het totaal is drie weken voor mijn gevoel... een paar dagen is geweest. Herkenbaar, hè, dit? Dat is wat je toch ook altijd hoort, dat mensen hospitaliseren... De wereld wordt dat ziekenhuis en elk besef van tijd en werkelijkheid raak je kwijt. De wereld is totaal anders dan in het dagelijks leven. En dat, eh, dat overvalt je ook als je dat boek leest. Wat je trouwens ook heel goed geschetst ziet... is de verhouding tussen vader en moeder die onder spanning komt te staan... door deze waanzinnige eh, gebeurtenis. Niet, niet extra verbondenheid juist daardoor? Nou, dat zou je denken, maar hij maakt duidelijk... Waar, waar het gaat wringen. Omdat je zo gefocust bent op dat kind. Kind is eigenlijk iedereen in de omgeving te veel. Zowel voor de vader als voor de moeder. Nou ja, je moet het lezen. En um, die verslagen die dus authentiek zijn... die maken weer dat het een prachtig beeld geeft... of ja een bizar beeld eigenlijk... van hoe het er in zo'n ziekenhuis en in zo'n situatie aan toe gaat. Volgens Mark Boog... Uh, schiet het gedrag van de artsen trouwens regelmatig tekort. Laten we even naar hem luisteren. Vooral artsen hebben daar hebben dat niet heel erg door, denk ik, wat er gebeurt met iemand... als ze het zelf niet meegemaakt hebben. Dat je ze misschien niet eens kan verwijten. Die verpleegsters zijn er voortdurend natuurlijk. Die, die voelen dat toch wel beter in. Maar artsen hebben dat niet door. Wat, in wat voor een uh, nou ja, achtbaan wordt het ook wel eens genoemd... die mensen terechtgekomen zijn. En dat is heel raar. Kan ik kan ook ontzettend boos worden op een vrij onschuldige opmerking... of, of gedraging van zo'n arts... Zoals welke? Nou, achterloos voorbij gaan aan, uh, aan dingen, even binnenkomen, iets zeggen en weer vertrekken, zonder dat je een vraag kan stellen. En dan zit je dan weer een halve dag te wachten tot je zo iemand weer te spreken krijgt. Logisch natuurlijk ook, want ja, die medische staf die heeft de druk. Die moet hard werken. Ja. Dus van de een naar de ander. Ja, ja er dus... is niet altijd wat aan te doen, hoewel ik ervan overtuigd ben dat het iets beter kan hoor. En wat kan er beter? Nou, de, um, een probleem is volgens mij de hiërarchie in, in ziekenhuizen. Ook verpleegsters durven artsen nauwelijks aan te spreken. Dat is, alleen uh, moet het wel heel erg zijn. Terwijl die natuurlijk, de ouders zitten voortdurend die, naast zo'n kind. Die zien van alles. Verpleegsters zien het vaak. En die durven dat eigenlijk nauwelijks uh, aan de baas te zeggen. Maar dat moeten ze moet wel heel zeker van zichzelf zijn. En dat is een probleem. Daardoor komen dingen te laat door. En als een arts iets komt vertellen... moet hij de tijd nemen om je vragen te beantwoorden. En je ook even tijd geven om die vragen te bedenken. Want het is nogal overdonderend allemaal. Ik kan zeggen, heeft u nog vragen... Uh, nee, zeg je dan. En binnen vijf minuten zijn ze er wel natuurlijk. Maar dan is die man weg en die komt pas de volgende ochtend weer terug. Want die heeft het zo druk. En dat is, dat is erg lastig. In het boek komt ook te sprake dat um, er gelogen wordt, met zoveel woorden, tegen de ouders. Um, en dan gaat het over dat ze niet aanwezig mogen zijn bij een bepaalde behandeling. Ja, een MRI-scan. Ja. Moeder wil heel graag daarbij. Jij zegt, van er is bijna een soort religieuze behoefte van die moeder... om niet van de zijde van haar kind te, te wijken. Ja, ze heeft het hem ook in een uh, emotionele opwelling beloofd aan zijn bed. Hoewel die dat natuurlijk niet gehoord heeft. Uh, maar toch, ze voelt zich verplicht zich aan die belofte te houden. En wordt dan weggestuurd. Uh, ja. En laat zich overdonderen door zo'n zeer doortastende verpleegster. Om later te merken dat er uh, in die ruimte van de MRI-scan... een speciale stoel is voor ouders om bij het kind te zitten... Ja, dan wordt ze pas echt kwaad, natuurlijk. Mm -hmm. Is dat trouwens iets dat je uit eigen ervaring hebt meegemaakt? Dat dit? heb ik uit eigen ervaring meegemaakt, ja. Daar was ik ook. Daar kijk ik nog steeds wel boos om. Dat vind ik echt uh, vind ik heel ver gaan. Alleen om je ouders, die toch in de weg lopen, even kwijt te zijn. Liegen. Je mag er niet bij. Er is te veel straling. Er is toch geen plek. En dan blijkt een speciale, uh, speciale stoel voor begeleiders of ouders te staan. Dat was Mark Boog, de auteur van het boek Het Lot Valt Altijd op Jona, een roman. Nou ja, deels fictief, deels werkelijkheid. Uitgegeven bij Cossé. En het wordt volgende week officieel gepresenteerd. Bertus Hendricks, al aangekondigd, zit hier in de studio. Um, Midden-Oosten specialist. Verbonden aan instituut Klingendaal. <lacht> je knikt noem noemen dan maar zo. Je bent net terug uit Egypte. Niet voor het eerst dat je daar was. In 1969 was je daar voor het eerst. Toen zat Nasser daar nog, als president... En ik kan me zo voorstellen, in 1969 kwam je hier uit het roerige Westen. Nederland, Parijs, de, de, de, de, de studentenrevolte, de revolutie was in volle gang. Dat was, daar was toen geen sprake van waarschijnlijk in Egypte. Nee, nee. Maar nu ben je voor het eerst sinds de omwenteling, sinds het vertrek van Mubarak, terug geweest in Egypte. En is er, herken je het een beetje... Nou, is het een dit... beetje te vergelijken met die studentenopstanden toen, hier bij ons? Ja, nou, dat gevoel had ik wel. Maar natuurlijk met een achtneming van alle proporties. Want kijk, wat hebben wij bereikt? Geloof ik geloof dat wij uh, de nieuwe wet vering gaan over de democratisering van de universiteiten... die inmiddels weer is teruggedraaid. Maar daar zijn ze erin geslaagd om een, een, een zittende, machtige president weg te jagen. Dus is dat, dat anders we... dan een rector magnificus naar huis ja, te sturen? Ja, ja dat is nog iets hier, anders. Ja. Maar uh, wat ik er, uh, herkende was... Uh, kijk... Ook in Nederland had je toen, eh, nadat die hele studentenbeweging eh, zich had eh, voltrokken... dat het, het zich uitbreidde over de rest van de maatschappij. En nu heb je dus hier met, het, met de Tahrir beweging van die hele jongerenbeweging... die hebben eh, de president weggejaagd, maar daar is het niet bij gebleven. Wat je nu ziet is dat eh, de, men is over de angst heen. Men is over de angst heen voor de politie maar ook over de angst heen voor autoriteiten. En nu zie je dus dat op allerlei andere terreinen... in, in de scholen, in de universiteiten, uh, in de, de, bij kranten, uh, in, uh, bij de radio en de tv... Uh, en bij de vakbond overal vinden mensen dat de dingen moeten veranderen. Mm -hmm. Dus uh, dat, uh, overal heb je een soort golf van... Uh, van opstandigheid en van uh, op die oude manier, met die oude uh, vanzelfsprekende gezag van uh, we, we, we, we wordt gezegd, en zeg maar hader. Dat betekent uh, tot, uh, tot uw uh, orders. Dat is in heel veel terreinen uh, voorbij. En dat, uh... je, je hebt daar ook voornamelijk, heb ik begrepen, met uh, uh, nou, misschien wel tot je eigen verbazing met jeugd te maken gehad. Je moet een heel nieuw netwerk ineens ja. opbouwen van contacten. Het zijn allemaal jongeren die met ja. enorm moderne media bezig zijn. Ja. Jij ook inmiddels aan Twitter en ja, Facebook? Ja, nou, ja. ik ben niet zo actief. Ik ben een heel inactieve Twitteraar, maar dat, dat is een ander verhaal. Want ik, eh, ik, ik heb een Twitter-account geopend omdat iemand anders zich voor mij uitgaf. Oh, nou, nee, we gaan het niet aan beginnen. Dus dat, dat is een, we, een, ander voor verhaal. een andere keer. Maar, uh, maar, dus, de jeugd uh, maar ik, ik doe verder niks. Nee, uh, maar ja, die jeugd, inderdaad. De, de, mijn, sommige van mijn uh, meest interessante gesprekspartners, eentje was 22. Mm -hmm. Heel belangrijke activist uh, in uh, een van de partijen en in de jeugdcoalitie, uh, die die, uh, de, de, de Mubarak heeft weggejaagd en een ander uh, uh, heel bekende uh, uh, uh, blog, blogger hè? Uh, uh, Asma Mahfouz nou, die, uh, die, die, die is, uh, ook rond die tijd en uh, een ander meisje die een, nu een heel democratisch instituut uit uh, de grond heeft gestampt uh, met hulp van wat NGO's uh, ook aan het buitenland, uh, die is 27 en die schrijven allemaal uh, heel invloedrijke blogs die worden uh, gelezen door Duizenden en duizenden Egyptenaren. Als je die... dit zo beschrijft, dan heb ik toch het idee dat je werkelijk met je neus in een grote verandering bent gevallen. Is er, is er echt sprake van een grote omwenteling? Zie jij het land, zie je de machtsstructuren echt veranderen? Nou, dat is nog weer vers 2. He, want oh we hebben natuurlijk uh, de euforie gehad van januari... En, het, de, en vooral de jeugd had het idee van de toekomst is aan ons... en uh, al die uh, oude machtsfiguren die bij Mubarak waren... die moeten nu voor het gerecht, die moeten eruit. Dat is een heel moeizaam proces. En uh, we kunnen niet vergeten dat Mubarak wel weg is... maar die, uh, die militaire raad... Die, die, daar, dus nu zit, die daar nu zit, ja en dat zijn natuurlijk allemaal mannen, van, en een enkele vrouw, van, maar niet bij de militairen, van Mubarak. Mm -hmm. En wat je dus nu ziet is een soort touwtrekkerij. Want de, degenen die de, al die demonstraties hebben bevolkt... die willen dat het niet bij de wijziging van één persoon blijft... maar dat er dus al die structuren worden ontmanteld. En die structuren zijn heel taai, en dan met name het leger... Want het leger eh, heeft dus een eh, enorme belang ook in de economie. Mm -hmm. En die, die is heel duidelijk, die willen gewoon die belangen veiligstellen. En je ziet ook voortdurend dat ze eh, proberen om... Een, een, een, een, een voorbeeld, men heeft in aanleiding van kritiek op het leger... en een demonstratie niet heeft men dus de uitzonderingswetten... weer eh, in werking gezet. Nou ja, dat was een van de eisen van eh, de jeugd. en Wat de zijn die oppositie. uitzonderingswetten? Nou, dat dat valt onder de noodtoets. De, de, de ja, noodtoestand. de noodtoestand. Dat ja. kan dus opgepakt worden, door, voor militaire tribunaals mm -hmm. worden gebracht. En dat gebeurt dus ook. Er, de, wat dus de jeugd ontzettend dwars zit, is er zijn nog steeds... en er worden nog steeds jeugdige activisten opgepakt. En die worden naar militaire gevangenissen uh, gebracht. En het loopt in de duizenden. Terwijl de, de, de, de boeven... Van Mubarak, die ze dus willen voor het gerecht brengen. Dat zijn er maar een paar. Mm. Het zijn een paar showprocessen. Het proces van Mubarak, dat is, daar mag alweer geen, geen pers bij zijn. En uh, de Mubarak, daar wordt er weer. de volgende zitting, er was vorige week een zitting, gaat dan weer naar oktober. En nu is voor het eerst dan uh, de Tantawi, maatschappelijk Tantawi, dat is dan de leider, de voorzitter van die militaire raad, gehoord. Maar daar mag eigenlijk niet over bericht worden. Gebeurt dan toch weer, hè, omdat er uh, iemand het lekt naar een blogger. En dan, en dan is hij ja, helemaal in de pers. Je kan natuurlijk ook niet verwachten dat alles in één klap totaal nee. veranderd. In elk geval, wat er wel gaat gebeuren, dat zijn de verkiezingen. Vrije verkiezingen die 21 of 28 november... 7 november is het nu, ja. Hoe, hoe zit het, behalve dat er een enorme hoop partijen zijn... Ja. Ik geloof 50 of 51, dat ja, ja, ja, ja. het het maakt het allemaal een stuk overzichtelijker. Um, hoe, zit, hoe zit het leger in die politieke partijen? Nou ja, het leger heeft een, een, een hele ruzie uh, met, uh, laten we zeggen, de verzamelde partijen die nu bestaan. Want uh, veel komt aan bij die verkiezingen op uh, het kiesstelsel. Mm -hmm. En uh, vroeger had je dus, uh, je hebt soms een, een periode gehad met het proportioneel stelsel, evenredig vertegenwoordiging, wat wij ook in Nederland kennen. Uh, dat wilden alle partijen. Die wilden dus dat er per kiesdistrict, ja. en niet nationaal, want bij ons is het nationaal, maar dan zouden we daar gaan per uh, 200 222 kiesdistricten. Dat er dus daar een evenredige vertegenwoordiging zou komen. En, en niet dat iemand zich individueel kandidaat kan stellen. Want daar is me bang voor. Die Nationaal Democratische Partij, dat was de Partij van Mubarak, die is of formeel opgeheven. Maar de, de, de notaal die komen onder andere namen terug. Of. De notabelen, de grote uh, invloedrijke figuren... die gaan dan onder eigen naam en die hebben het geld... en die hebben de, de, de, de, de, de, de knokploegen, zal ik maar zeggen... die in het verleden perfect voor zorgden... dat uh, alleen uh, hun kandidatuur het won. En daar wil men dus van af. Nou, dat is een heel gevecht. Bertus, uh, ik wilde heel eventjes de vaste... Kennenleden voor ons buitenlandpanel zometeen die hier al zitten vast bij betrekken. Chris Keijnen, collega van VPRO Televisie. Wereldkenner, andere wereldspecialist <laughs> naast hem, Jan van der Putten. Uh, Chris, als je dit zo hoort, um, denk je dat het niet eigenlijk heel logisch is wat er nu in Egypte gebeurt? Het is een overgangsperiode en dit is eigenlijk volgens het boekje wat er gebeurt, of niet? Ja, nee, de, de, met alle euforie die er geweest is en, en uh, ik... ik... Ik ben niet recent in Egypte geweest, maar ik deel Bertus een enthousiasme over met name de rol die jongeren spelen. En dat zijn er niet weinig in Egypte. 45 nee. miljoen meer dan de helft van de bevolking is, is onder de 35. Um, maar je kan inderdaad niet verwachten dat, uh, dat alles in één keer verdwijnt. Wat, wat heel interessant wordt, denk ik. ik. Ik had kort geleden een interview met Tarek Osman, Dat is een, een Egyptische econoom die net een boek heeft geschreven over de recente geschiedenis van Egypte. En die zei, toen ik hem vroeg naar die rol van het leger... die zei, nou, ze zullen niet zonder slag of stoot hun positie opgeven... maar wat bepalend wordt, is de nieuwe middenklasse... die aan het ontstaan is en die al voor een groot deel is, is ontstaan. En het leger is intelligent genoeg om daar niet tegen in te willen gaan. Uh, want daar zijn zij zelf ook mede economisch van afhankelijk. Want dat zijn toch de mensen die de economie moeten gaan trekken. Mm -hmm. Dat vond, ik een, dat vond ik een hoopvol perspectief. Ik, ik weet niet of het waar is, ik weet niet hoe wij het ook Ja, het ja Kijk, de is natuurlijk de political class par excellence, ja. he, de, de middenklasse. Dus die, die zal altijd een beslissende rol spelen. En als je kijkt naar de jongeren die de acties voeren, die komen ook allemaal. En vaak ja. nog uit de, de, de redelijk uh, welvarende middenklasse. Dat zijn de mensen die de computers kunnen kopen ja, en, de, en de Facebook en al dat dingen kunnen doen. Uh, dus dat alleen. Uh, de vraag is dan een beetje welke uh, sectoren ook van de middelklas. Want bijvoorbeeld een, een beweging als de Moslimbroeders, mm. dat is een middelklas. Is dat ja. een middelklas, ja. natuurlijk. Ja. Ja, een nee. mm -hmm. uh, We doen ook mee, hè? We hebben ja, ook een doen ook mee. Partij. En, uh, het, het, het punt is nu natuurlijk dat... Uh, behalve het gevecht over, de, over het kiesstelsel... Hè, wat, uh, men wil dat niet, maar ja, men heeft er toch in, in moeten stellen... dat twee derde volgens uh, het uh, gaat en een derde volgens de individuele toestand... Uh, maar behalve dat, uh, dat kiesstelsel is het ook de, de, de, de kwestie dat heel veel van die nieuwe partijen... Met name de seculiere partijen. Die moeten dus een, een, een nationale inplanting hebben. We gaan en dat is meteen, nog niet zo snel uh, uh, gerealiseerd. Berthes mm. Hendricks en Jan van de Putten, die je nog niet gehoord heeft. maar zo meteen des te meer over <laughs> Israël en het nieuwe Egypte en Chris Christkijnen. Na het nieuws verder met ons buitenlandpanel. Nu eerst dus dat wereldnieuws. Tot zo. Ik was bang, uh, om me heen er vielen er gewoon bommen. en uh, ja, klonken er schoten. Ze ontvluchten de oorlog in Somalië.